I love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 Dan on chant. dan dan on dan on dan dan dan dan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 Op nummer 36, dus Elise doet dit pack-up. Daarmee houdt ze David Jetta aan, Vugen. Getting over You op nummer 37, toch weer een plekje achter zich. DTM-auto's naar buiten rollen voor hun eerste vrije training. Hoorde je de plaat uit Zweden op je radio Tim Burke, Bromance. Vorige week kwam hij binnen op plekken 37 in de Euro Breakdown. Deze week snoept hij daar nog even drie plekken vanaf en gaat omhoog naar 34. Daarvoor de nieuwe single van Elise Doolittle, Back Up, komt nieuw binnen op 36. Er zit er inderdaad één plaat tussen op 35. Tien plaatsen verliezen in de dertiende week voor Sherry Cole en Will. I. Am. En nu een single heet uh, Three Birds...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 Het kan bijna niet anders of uh, all in gaat weer beter worden dan half gone. En weer better, uh, beter dan uh, hanging by a moment. Ik durf wel te wedden dat dit alweer een hit gaat worden voor Livehouse. Ik uh, zet me all in. I lose the game, I'm all in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 Do whatever, cause I know you're one of us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 Fietst het weekend in, of het feest of nooit, Het is nu vrijdag. Alles voelt als een nieuw begin.